Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dik ter met het NOS journaal. De Belgische premier Herman van Rompuy wordt de eerste president van de Europese Unie. Dat is op te maken uit verschillende diplomatieke bronnen in Brussel. Ook in kringen rond de Belgische premier wordt bevestigd dat de Europese leiders het tijdens hun werkdiner in Brussel eens zijn geworden over de benoeming van Van Rompuy. Belangrijkste struikelblok voor de Belgische premier was het verzet van Groot-Brittannië tegen zijn kandidatuur. Maar de Britten hebben hun verzet gestaakt, nu de Britse Catherine Ashton wordt benoemd op minister van Buitenlandse Zaken. Lang circuleerde de naam van premier Balken en de voor de post van Europese president. De premier heeft altijd ontkend dat hij kandidaat was. De benoeming van Van Rompuy moet nog officieel worden bevestigd. Het is niet duidelijk of de EU-leiders hun werkdiner onderbreken om een persconferentie te geven, of dat ze de benoeming pas na diner bevestigen. De 62-jarige Herman van Rompuy is sinds eind vorig jaar namens de Christen-Democraten premier van België. Hij volgde toen Yves Leterme op, die zijn regering zag vallen over de Fortis-affaire. De Mozambicaanse regering is blij met de bouw van het vakantiehuis van prins Willem-Alexander in Mozambique. Premier Balkenende heeft de verklaring van de Mozambicaanse minister van Toerisme naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zegt de minister dat het project kan bijdragen aan het terugdringen van de armoede in Mozambique. Balkenende schrijft aan de Kamer dat Willem-Alexander contact heeft gehad met president Gebouza om te horen of hij bezwaren had tegen het project. Het begrotingstekort loopt dit jaar verder op dan gedacht. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van een tekort van 4,8 procent. Het kabinet praat morgen over de najaarsnota en daar staat in dat het tekort dit jaar uitkomt op 5,1 procent. De cijfers vallen tegen doordat de schatkist minder binnenkrijgt aan belastingen en premies. Volgens Europese regels mag het tekort niet groter zijn dan 3 procent. Maar door de economische crisis voldoet bijna geen enkel land daaraan. Het weer vanavond en vanochtend opknadingen. Morgen eerst zonnig, later op de dag vooral in het westen een bui. Met 16 graden is het morgen erg zacht. Dit was het NOS. -journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Alternative FM. van Nieuws. En we hebben weer een bandje in de studio. Zoals al drie weken achter elkaar. Wat, wat zijn we toch weer goed bezig daar. Dames zie je maar een hey, groot applaus voor Chef Special. Ho! Applaus! Yeah. Hey, pak er maar even een cocktail... Uh, pak er even een uh, microfoon bij. Dan kunnen we even met jullie uh, af, als eerste introduceren. Chef Special, introduceer jezelf maar even. Nee, uh, die andere. Die andere. Oh, uh... Nou, hoi. Ik ben Joshua, de chef. De chef. Dag, uh, Jan Derks, ik ben uh, de bassist. Ik ben, ik ben Guido, <laughs> ik ben de gitarist. Hij is eigenlijk G. G. Oké, okay, en de rest komt, uh, gaan we straks parten. Jullie gaan akoestische sets spelen. Jullie gaan uh, drie nummers in totaal in het hele programma spelen. En dat zijn de volgende nummers. Ja, nou, dat wordt uh, Anyway, Riddle Raps en uh, Deadline. Goed, en uh, later meer na A Perfect Circle. Die Outsider, maar dan ook yeah. akoestisch. To my face again, suicidal little Think about it, you're pounding on the fault line. What will it take to get through to you, precious? Why would I? Why would I? Why would I wanna watch you disconnect and self-destruct one cool it at a time? What's your Open. De klanken hoor je alweer in de achtergrond van Cher Special. Ik uh, denk dat we er allemaal klaar voor zijn om een nummertje live op de eten te gaan gooien, ik ga nu. Ik ga ik kijk me nu mijn heel erg liefdalige assistent aan. Marcus, kan die? Volgens mij wel. Nou jongens, jullie mogen! Te gek. Ja, ja. ja, ja. Oh. Like something, it's all just a part of my own fucking dungeon. I just can't reach it. It's way too deep, and I wish I'd be able to read me completely. And if you could, then would you tell me, or would you be evil and keep that secret to me? 'Cause I just can't rely on my own feeling, I all The time when it's it turns out to be. No, I'm Trouble of it stuffing up my stomach. Thought it was, was that something. Take me to the sunrise. Sunshine will come follow my eye. come find me with love. I hope for all Dat is nou eens uh, lekker op de donderdagavond. Hier bij ZFM Zandvoort. Alternative FM. Ook bekend op de groovy, beetje surfende, rustige, relaxe muziek. Want hoe zijn jullie ongeveer begonnen met deze band? Want jij komt, de chef komt uit uh, de Abilities, uh, als het goed is. Uh, ik ga even een paar meter lopen om deze mic uh, erbij te pakken. Uh, nou ja, uh, ja, inderdaad. Daar, daar kom ik uh, vandaan. Dat was mijn uh, eerdere bandje, ja. En toen ging je eruit en je ging... Dat was toen klaar, maar ik wilde zeker, zeker verder. Dus toen ben ik uh, Wouter hier. Dat is die jongen op de, op de kagon. <laughs> en op de drums ben ik tegengekomen. En toen zijn we een beetje verder gaan zoeken. En toen ja, hebben we zo de rest gevonden. G, Jan en Wout en zo. Ja, in de gaten. Beetje langs de kant, <laughs> kant van de weg. Een beetje waar de auto's gaan, langs en zo. Gewoon maar even opgepikt. Oké, okay, en, <laughs> en zo, verder, zo verder ontwikkelde er een sound. En hoe is het deze sound geworden? In plaats van bijvoorbeeld... Ja, ik weet namelijk jouw vorige beentje Dat was ka ja. Weet je wel, uh, uh, uh, dat werd ook bepaald. Hoe is dit bepaald, ja. dit geluid? Hoe kan dat samenstand? Ja, het, is, het is niet echt een pilletje wat je neemt of zo. Nee, dat of begrijp ik wel. Van de ik rode wel. of de blauwe. Dat was het maar zo, hè? Dat zou chill zijn. Ja, inderdaad. Ja. Nou wil ik ska spelen. Ja. Nou ja, we zijn gewoon uh, best wel verschillende muzikanten eigenlijk bij elkaar, denk ik. Iedereen heeft weer een eigen achtergrond en... Uh, maar we hebben wel de, ja, allemaal dezelfde interesses. En ik, ik heb zoiets van, nou, het maakt me echt geen reet uit als ik er maar uh, op kan flowen. Dan vind, vind ik het prima, <laughs> weet je wel. Als ik het maar tof vind. Ja, ja, ja, dat wij doen. helemaal. Zeg nee. nee, ik laat we hun gewoon losgaan. Nee, ja, wat, wat... En je merkt vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Ja, ja ik, we houden ook alles open, heb ik het idee, toch? We ja. moet alles gewoon proberen, zeg maar. Altijd. En We hebben allemaal eigen, eigen achtergrond, wat jij zegt. En... Die nemen we mee en daar kom, komt gewoon nieuwe shit uit. Omdat het gewoon samenkomt, zeg maar. Dan krijg je nieuwe sounds gewoon. Wel met oude invloeden, maar... Heel veel overeenkomst. Nieuwe shit. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, maar het, ik vind het wel tof. Want we, ik bedoel, de laatste oefensessie was weer... Hé, hey, dit hebben we echt nog nooit gedaan, weet je wel. We gaan steeds... Ja. We pakken eigenlijk een beetje alles. Maar wat we hier doen, dat is wel anders dan wat we live doen. Ja, op nee, ja. Ja, die manier. <laughs> Goed, nee, maar. Uh, ja, toch? Jan -Jaap, ja, inderdaad, ja. ja. Uh, wat, wat, wat mij nou even uit het verhaal opvalt. is dat je dan dus bezig bent met je, met je manschappen. Uh -huh. uh, is dat uh, zoiets als... Ja, ik zeg altijd maar... Fouten bestaan niet. Er worden alleen maar lessen getrokken. Dus uh, gaan we lekker even spelen... En zien we wel uh, waar de grenzen liggen. Is dat het zo'n beetje? Zoals een free <coughs> uh, runner... Zeg maar... Uh, uh, geen belemmeringen ziet... Zien jullie volgens mij ook geen belemmeringen... In uh, wat jullie spelen... En wat jullie bij elkaar zoeken. Ja, ik, weet Aan niet. Muziek. ik zou niet weten wat ik daar nog... Uh, ja, we ja, uh, moeten in, aanvullen. We hebben in de in gewoon... Iedereen... Gezegd Walter. van wat de deal was. Dat ja. we gewoon zo snel mogelijk in een oude verrotte bus een <lacht> tour gingen doen. Want dan ja. kom je erachter of je met elkaar kan slapen, eten, schijten, <lacht> spelen. Ja, want ja, jullie en zijn en meteen na, na zoveel <lacht> tijd meteen op weg gegaan. Meteen op ja. tour, meteen spelen. Ja, ja, dat was al voordat de band er eigenlijk was, had ik dat idee al. van die band moet nu gewoon er zijn. En dan kopen we een bus en dan spuiten we die bus onder. En dan boeken we hem naar nou ja, de, de, de kust van Europa is het geworden. En dan zijn we gewoon gaan, gaan spelen voor onderdak en een beetje alcohol. En dat was eigenlijk wel een beetje de ultieme test. Van, uh, weet je wel, ja. Als we na een maand terugkomen, dan weten we wel of we dit gaan doen of niet. Ja. Hoe lang hebben jullie dat, uh, die, die reis? Hoe lang duurde die? Nou, ruim een maand of zo. Een maand. Ja, een maand zoiets. <coughs> komt het toch weer terug eigenlijk, hè? Geen grenzen uh, opzoeken. Mag nee, maar gewoon nee, kijken waar het ja, uitkomt. Uh, absoluut. Nou, gewoon proberen. Ja. Anders gewoon anders op, proberen. scheren ja. blijven. Ja. Goed, een van jullie grootste invloeden, tenminste lastig, op jullie website, is Gotcha. Ja. En die komt natuurlijk in het patronaat. We gaan oh even een yeah. nummer draaien. We gaan er heen. Daar gaan ja. jullie heen. Oké, okay. en ik hoorde ook al iets heel subtiel met jullie albumpresentatie. Shh. Iets met deze band. <laughs> shine an alternative. FM met Cult of Personality. Go! Cult of Personality. Natuurlijk van Live and Color. Die laatst weer september in de patronaat stonden. En wat waren ze, ze geweldig. Leven ze nog? Ze leven nog. Ze leven nog. En ik kan ze je zeggen, geloven. ik kan je zeggen, als je de gitarist ziet, ja? hij ziet dan... eruit alsof er een strijkbout over hem heen is gegaan. Of nou, niet? dat niet. Hij heeft nog steeds dat afro of dat hele rare, echt jaren negentig. Jaren negentig. Dat is heel fout natuurlijk. Maar een beetje een rap uh, <laughs> kapsel heeft hij nog steeds. En weet je ah, wat ook zo heel mooi was? Hij, ja. hij speelt gitaar en dan denk je bij jezelf, dat is, gitaarspelen is eigenlijk heel makkelijk want hij zet echt het gaat om zich heen. En ondertussen speelt hij de leukste dingen. Echt heel grappig om te zien. Living Color. Got personality. Okay. Jongens, die bestaan dus nog steeds. Welke ja, jongens ook nog bestaan is uh, Chef Special. Chef Special. Blijf lastig, special. hè, die naam. Ja, ja, het is voor mij de eerste keer, hoor, jongens. Dus uh, je mag ja, me gewoon... Chef, nee. Wat zeg je? Nee, niks. <laughs> nee, <laughs> ja, nee, ja, het is goed. Chef Special, uh, ja. Chef Special, oké, oké, oké. oké. Yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> is this? It's the Swedish chef, Katie, van the Muppets. Oh. Oh ja, die is classic. Ja. Die, nou, dat, dat, die had ik gewoon zin om te draaien als we dit in de vuur gingen beginnen. Chocolate on the moose. Ja, zoiets. En dan was er uh, van, uh, hier is dus, uh, weer de kip of wat dan ook. En liep die kip ergens uh, weer uh, door het halve beeld heen. Maar goed, hier hebben we geen kippen. dus oh, die zijn dat, hè? Ja, ja, dat, Ja, dat zijn van de radio geintjes, inderdaad. <laughs> ja, dus hier zitten alleen vijf hanen in een hok. Nou, en dat gaat wel goed, geloof ik, zo langzamerhand. Dus uh, dat hebben we be <laughs> <Ja. laughs> wel bewezen. Uh, heren... Ja, we hadden het net over een bus en dat jullie dus uh, zeg maar op elkaar aangewezen. Uh, uh, een maand lang snurken, drinken en uh, kijken Deze wat... Schijten, uh, ja, zuipen, alles ik? samen. <laughs> alles samen doen. Tegelijk en, een elkaar. en een beetje muziek maken. Le ook, ja, uiteraard. Maar leer je dan op een gegeven moment uh, zeg maar... Uh, nou, bij hem moet ik dat geintje niet uithalen en bij ja. hem... <laughs> ja, <laughs> ja daar wordt dat flink wel misbruik van gemaakt ook. <laughs> ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, nee, maar dan, dan, dat uh, bewijst dan uh, van uh, hè, een beetje pesten. En kijken of, er, uh, of die dan daar ja. ook wat tegen kan. En uh, weer terugknopt. Uh, ik knodden. kan me iets herinneren. Dat Ken jij iets herinneren? Ja, ja, ik kan me iets herinneren. Ja. <laughs> ja. Dat is aan het begin van die tour. Dat ik op een gegeven moment... Ja. Er was iets aan de hand met de remmen. Toen we net die bus opgehaald hadden, ja. zat Josh in zijn eentje in die bus. En uh, de rem deed het niet meer. Ja. Dat verhaal heeft ons allemaal echt angst en jagende schrik uh, aangejaagd. Zeg maar. Nou, vertel. <laughs> vertel, als we, als we maar... toch lekker bezig bent Ja, ik had hem net uh, gekocht. Ja. Ik had haar net gekocht. Ze heette Mrs. Trouwens, dat is ook wel even leuk om te weten. Dat, ja. Ze heeft gewoon een naam. Toch een vrouw. En uh, ik, uh, ik had hem net gehaald en ik reed op de snelweg. En op een gegeven moment dacht ik, nou laat ik maar eens even gaan tanken. Ja. Dus ik. Uh, ik nam de afslag. Ik reed met 90 op die afslag of zo. En toen merkte ik inderdaad dat die remmen het niet meer, niet meer deden. Dus nou, ik was aan het pompen op die rem, er ja. gebeurde helemaal niks. Toen heb ik hem uh, ja, om een vrachtwagen heen die weg wilde rijden. Heen geslingerd en op de handrem uiteindelijk in twee parkeervakken. Nou ja, in ieder geval, het ging allemaal goed nog uiteindelijk. Ja. En, uh, Nou, gefixt, alles oké. Okay. Dit was gewoon een beetje uittesten van mij, denk ik. Alles prima nu. Maar ja, bij die jongens bleef dat een beetje hangen. Van ja, die remmen, die remmen. Dat, dat bleef een soort ding. Ja, heel o gek ook. Ook toen we nee. op, op tour gingen. En ik dacht, ah joh, niks aan de hand, weet je wel. Niks, niks aan de hand met die remmen. Wil jij het verhaal <laughs> ja, ja, Als hij je je nou nog aan dicht dan ja, krijgt goed. die ernaar... Ja. Ik, ben, ik ben een beetje het irritante mannetje van de band. Ik ben denk, Haantje de forse, laten we het maar even zo noemen. En op een gegeven moment waren we <laughs> nou in Frankrijk denk ja. ik. En we kwamen aan bij de peage en we reden, we reden best wel hard. En ik was aan het rijden en ik zei op een gegeven moment... Fuck jongens, de remmen die doen het niet meer. <laughs> <laughs> dat was niet helemaal waar Houston, we got a problem well, yeah, We got a problem, <laughs> fuck, fuck, fuck De hebben het niet meer, Daar hebben het nu niet meer Nou, totdat ik erachter kwam dat uh, Wouter naast mij hier de deur al open had Om uit te springen Ja <laughs> <laughs> yeah ik liep te schreeuwen, jongen. En, <laughs> ja. toen, toen, en ik trok die deur open. Ik dacht echt, ik ga nu gewoon springen. Dat uh. moet het moet nu. Ik had al die films gezien. En ik dacht, dat dit is het moment. <laughs> dit, was, dit, dit was dus de opmaat naar speed ja. nummer drie, eigenlijk. Ja. Ja, ja. En dit zijn van, dit zijn van die geintjes. Maar <laughs> ja. hij is ook flink teruggepakt. Maar daar heb ik niks mee te maken gehad. Oh. Ja, ja, ik ben op een gegeven moment, na, nou ja, na een aantal van dat soort geintjes, hadden ze op een gegeven moment het idee van, nou, Josh, nu, nu is het wel klaar. Ja. Toen ben ik uh, best wel hard teruggepakt. Ik weet niet of je dat verhaal ook wil horen, dat duurt Doen even. Doen we straks wel even, ja. we, gaan, uh, we gaan eerst uh, ter zake uh, komen. Want uh, ja, er zijn hele nee, stoere verhalen, nou, maar ik kan nou, nog... Ik wat nog één ding. Ik hoorde hier net iets over een afslag. Jij was toevallig niet die buschauffeur in uh, Spanje van de, van de zomer, oh, nee. hè? Oh, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee, kon was... niet iedere dag was dat toch? Nee, <laughs> die niet, die niet, die zeker niet. Dat is geen buschauffeur, maar over, goed. Over die buschauffeur, daar heb ik opnames van, hè? Heb jij daar nog opnames van? Ja. Zal jij er nou bij dan, uh, de, Hier, uh, ik zal hem nog een keer halen. Toen ging hij eraf. Oké. Okay. Het is zo. Ja. Hé, hey, we gaan spelen! Lijkt maar, maar een, een goed idee. plan! Nou ja, we nog een Jullie gaan een spel, gaan een, een spel spelen, hoor mij. Jullie gaan een nummer spelen, Riddle Raps. Leg even uit waar het over gaat, die ja, microfoon. Dat, dat is dus helemaal niet de bedoeling. Oh, van dat liedje. Dat is dus gewoon... Dat is een, een, een riddle rap en die moet je zelf, uh, ja, moet je zelf een beetje uitvogelen. Oh. Ik wil jullie ook wat uh, geven. Om, uh, waar je iets mee kan, weet je wel. Ik kan, kan niet alles maar gewoon vertellen. Wij gaan luisteren naar Riddle Raps. share special? can catch that. Type vibe. I feel like I could take a step back And might find the right track And leave the whack box behind And I'ma grab a little bit of this and that Spit the track with the riddle rap Check that, it's alright but then again I'm gonna let that, a rewind a rewind, it's like a backpack We're Through life with all kinds of little setbacks But never mind that side Cause yo we got that riddle rap Be in your head Sit back, relax, yo cat. listen into this and feel glad, if we still Feel bad, we can have a little chat Think about a riddle rap, really if you're Into that. I write a million riddles similar to this rap, yes A million rhythms just to get your feel back Into how we gon' go reveal, die for real man It's out with every little whisper that you still can't speak out It's your heat out, It should rebound Free miles, these sounds Let that reach out, that beat bounce My feet fill in the ground Your secrets, now let me figure them out There's Riddle Raps, something we read nothing without This Riddle Raps, something when you're under and down This Riddle Raps, never stop calling it out It's Riddle Raps It's Riddle raps, so I'm making all of your bounds Riddle raps for filler. It's all in the sound. It's Riddle raps. What the fuck you talking about? It's Riddle raps. Yeah, yeah. Check it. Back in that middle, yeah, rapping that riddle And if you understand something of it, better getting it better Let me hear it better, put them heads together Instead of ending up with nothing but your empty hand single It's all about collaborating till we fill them Same vibe at the same time, yeah, that's the finish Same line on the same page, yeah, we can bring it every try Flip the page, really, if we try right The riddles in your mind, riddles in life The riddles in my rhyme, riddles hitting at times And music be that remedy to figure shit out The focus rhythms and I to be simple somehow If you speak out, let you hear that It should rebound, free minds, these sounds Let that reach out, free bounce My feet fill in the ground, your secrets Now let me figure them out, it's riddle raps Something with me, nothing without, it's riddle raps Something where you're under and down, it's riddle raps You'll never stop calling it out, it's riddle raps eh yeah, eh yeah. It's been a rap show, I'm making all of your bounce. It's been a rap show, feeling. It's all in the sound. It's been a rap. What the fuck you talking about? It's been a rap, rap. Yeah, yeah. It's your rebound and free minds and these sounds. Let that reach out be bounds. My feet filling the ground. Your secrets. Let me figure them out. It's riddle raps. Something we be nothing without. It's riddle raps. Yo, feeling It's all in the sound. It's riddle raps. Never stop calling it out. It's riddle raps. It's riddle raps. So I'm making all of your bounds. It's riddle raps. Fuck, kill that. It's all in the sound. It's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Rap and ink Wauw, wauw. Ik kan niet anders zeggen. Jullie ja, brengen ja, ja. een beetje de zomer terug, eindelijk ja. weer in Zandvoort. Het is warm hier, hè? Het is warm hier, maar ook een beetje de zomerse klank. Jullie, het, <coughs> je, je merkt het wel. Ja, behoorlijk. <laughs> het het, het damp staat al... Uh, ja. Ja. Hè? Het is... Uh, zweet ja. staat in Ja, zoiets. <laughs> <laughs> Laat maar zitten. Uh, nog even één ding, ja, misschien heb ik het dan nou gemist, uh, de naam van de band. Go. Hoe is die bedacht en waar komt die vandaan? Want uh, hebben jullie op, uh, op jullie tournee met die bus ergens zitten snacken en jullie dachten van, dit is hem? Nou, bijna, bijna. Ja, je zit heel dichtbij. Oh, ja. <laughs> um... Nou ja, eigenlijk hadden we zoiets, een bandnaam, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat is echt, ja. Als je dan zeg maar, dan heb je er één en denk je, nou oké, okay, eigenlijk moet je daarbij blijven. Ja. Want dan ga je er nog een maand over nadenken. En dat gaat hem gewoon niet worden. Nee. Uh, maar dat hebben we dus wel gedaan. En dat eindigde eigenlijk dat we op een gegeven moment in een restaurant zaten met z'n allen. En toen dachten we, we gaan nu gewoon eten en drinken en door tot die naam er is. Ja. En toen kwam... Uh, de waitress die kwam met, uh, met de kaart en die noemde de chef special en toen ging er echt meteen een lampje branden bij ons en ja. toen renden we naar buiten en toen dachten we we moeten hier even over praten en toen dachten we hier kunnen we zoveel mee doen. Dat is gewoon een toffe naam, specialiteit van de chef. Altijd wat anders, altijd het beste van de kaart. Gewoon. Ja. What? Nou, dat hebben jullie wel even ook weer in het afgelopen nummer wel weer bewezen, dacht en ik ook, En nou trouwens jullie in jullie artwork. Ik krijg jullie je EP die jullie in het patinaat ja. over ja. een paar uh, de 23ste uit mijn hoofd Zes, 26, Zes, donderdag. 26, ja. donderdag. Mm -hmm. Komt allen. Komt allen. Is volgende week. Volgende ja. week inderdaad. En snel zijn, want die kaarten gaan heel hard. Ja? Ja. Ja. Ja. Het is trouwens in, de, in het café, kleine zaal, grote zaal. In, het, in de kleine zaal is het. De kleine, kleine zaal. zaal, ja. ja. De, dat is mij bekend. Een hele... de, le de leukste zaal. Dat is inderdaad de leukste zaal. Maar als je, als je de, jullie artwork kijkt. Het is niet anders dan briljant. Wat, ik, wat heb ik hier in mijn hoofd? Ik heb hier gewoon vlees in mijn handen. Vlees op de verpakking, vlees op de achterkant, vlees als cd. En ik hoorde ook een verhaal dat jullie ze als, als promotiestunt hebben ingepakt. Ja, dat is vandaag gebeurd. We hebben ze echt gewoon uh, in een officieel vleesverpakking gesieeld. Uh, we hebben er 100 gedaan, special editions. Dat yes. zijn de eerste. En daarna als ze op zijn, dan is het gewoon eigenlijk net zo tof, maar deze zijn net iets toffer of zo. Ja, dan zal ik er toch de... een moord voor moeten doen om zo'n ja. ding nog even te bakken te krijgen. Als je deze te bakken ja. krijgt, dan kun je over 20 jaar echt uh, ja, ophouden waarmee je bezig bent. Het <lacht> <Daarna. lacht> <lacht> <lacht> dat is wel een hele mooie. Even over dat vlees, want uh, ja, het sluit eigenlijk toch een beetje aan van hoe jullie dus uh, aan elkaar zijn gekomen. Wat voor vlees heb ik in de kuik? Nee? Vind ik wel een uh, leuk gevonden, toch? Ja, ja oh. leuk. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Uh, uh, nog even over... Uh, nou ja, die bandnaam is ontstaan. Ja. Maar goed, uh, dan lijkt me ook op een gegeven moment... ...muzikale richting. Hadden jullie dat ook nog een beetje uh, zeg maar in jullie hoofd zitten? Ik kijk jou even aan, uh, Joshua. Toen we begonnen, ja. aan, aan het begin bedoel je. Ja, ja helemaal aan het begin. Hadden jullie, uh, of hadden jullie zoiets van. Nou, ja, we kijken ik, wel. Ik had zeker het idee dat ik uh, uh, een bepaalde vorm van hip-hop wilde, wilde gaan maken. Ja. Maar um, ja, zoals ik net al eerder zei, als ik, als ik op kan. Kijk, ik rap en ik zing een beetje. Hè, het, het is een beetje een soort vage mengeling. En zolang ik dat maar gewoon kan doen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik, uh, ja, ik, ik wilde hip-hop en uh, zonder boundaries. Dus uh, ja met je kan, je kan er alles mee, je kan er alles ingooien. En je kan het uh, hiphop blijven noemen als je wil, weet je wel. Ja. Dus, uh, en daarnaast was ik gewoon heel benieuwd naar uh, ja, wat de muziek, ja, waar de muzikanten mee, uh, mee gingen komen. Ja. Dat kenden ze nog niet. Even over, want dan denk ik, van, dan ben jij op een bepaalde manier ja, een beetje geïnspireerd door de hiphop. Heb je zelf uh, in het verleden dan heel veel van dat werk uh, zeg maar op je, ja. je plank liggen? Nou ja er, is, ja, er zijn tijden dat ik alleen maar naar hiphop luisterde inderdaad. Mm. Welke stijlen? Uh, Cypress Hill, noem maar wat op. Cypress, ja zeker. Uh, ja. The Roots, heel ja. erg. Uh, Fuji's, Most Def, Lauryn Hill. Het zijn wel uh, een uh, beetje de kwalitatief uh, hoogstaande uh, figuren in de in hiphop, ja, als ik het zeker. zo hoor. Ja. ja, goed. We gaan het uh, afsluiten. Oh jee nou, ja. De regisseur, ja, dat ja, nou ja, net leuk. We draaien nog één plaatje tot het einde en dan is het nieuws van de okay. uur. Oké. Okay. En dan uh, gaan we knallen naar het uh, derde en laatste nummer alweer van Jazz Special, maar nog meer interviewtjes. Het tweede uur en nu ook een stukje hip Maar dan van Nederlandse Bonen. Misschien ken je het. Opgezwollen. Ja, ja duur. Kijk, jammer dat ze gestopt zijn. Maar jij vindt er niet cool. Ja, wel. Maar ik vond opgezwollen toffer. Maar ja, het is op zich ook wel cool dat je dan stopt. Dat is ook wel weer respect, maar ja. stop op je hoogtepunt natuurlijk, hè? Ja, ja. niet True. als Freek de Jonge. Dat is echt niet te doen. <laughs> <laughs> Freek, Freek had al eerder moeten stoppen. Ja. Oké, okay, yeah, Menno. En hou het tot aan mijn huid en mijn haar. Met een huifkar en paar. Langs eeuwenoude oude Onder de sassenpoort door voor een babbel en borrel. Er is Mark, er is Rommel. En ik begraaf van de trek. Dus ik ga naar McDonald's of haal pizza el tonno Maar voor niets gaat de zon op, mijn maaltijd is warm Daarom neem ik het mee en vrede top in het park In het park zie ik keil stemmen, Cartman en Kenny En die fles whiskybal bepaalt hier de stemming Neem een slok, groet de mannen, loop door naar mijn stekkie Waar ik neer kwak op een bank en geef stift de hand Hoe is het? Zit het op een bank in het park? langs vliegende gedachten bij elkaar geharkt Karikaturenkarren voorbij met de kratje, of liever gezegd een tree-Hollandia wordt gesparkt Je ziet, schermen zich gasten die blijven hangen. Ze voelen zich luxe, spelen met diamanten. Ze zorgen voor die consternatie. Hebben het licht gezien of misschien is het godsdienstwaans. Lopend over straat is het zelf praten. Verkeersregelaars moeten dat de toe overlaten. Wandelaars en voetballers in andere fases. Wil ik men op mijn kop zetten om op stop en maken praatje. We klappen een smartlap van André Hazes. Samen met mijn makken, s'avonds in het volle maanlicht. Naast de kofferbak, wakker het warme bakkers. Het is jammer dat het deze landenpark niet meer daar is. Vanwege renovatie, daarom is het wachten tot het klaar is. Maar ik wacht alweer een jaar het is als uitzitten van een straf voor gasten in de baais Maar ik hang op een bank in het park en nou alles in de gaten als gevangenis is. Ik zit op een bank.